Die is hij nou weer? Normaal gesproken altijd op dit tijdstip, toch? Spreekt hij gewoon het programma in? Hangt die nou weer uit? Gaan bellen. Zal maar. Eh, waar zit je? Ja, hallo, je ja, ik zit op <laughs> Je moet nu een Nee, je moet nu een programma aankondigen. Gek, ja, het is iets over negenen. Ik ben het helemaal zat. Ik ga een weekendje chillen op dan tillen. Je staat nu op Schiphol! Ja, ik sta op Schiphol op dit nee, moment. Nee, ja, heel leuk, leuk en aardig. Maar hoe lossen we dat hierop dan? Oh, oh, oh ik word nu gevoeieerd. Ik moet nu hangen. Ik moet het dat hallo. Kan zelf even doen. Nee, maar ik.. Oh.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 op En ik heb begrepen dat in dit stukje, dat die basgitaar elke keer die snaren kapot gaan bij live optredens. Zie je, let op hè. Ik speel de bas. Ah, mooi hoor. Dat is ook bij een nummer voor Radiohead, dus dat trouwens ook zo. Dat is het ook zo'n wikke. En dat schijnt echt bij, regelmatig bij het optreden, dan moeten ze een nieuwe gitaar pakken, want dat is helemaal naar de, naar de man. Ah, oké. Okay. Wat is de, Etheridge, de dame met de Samsung check onder de armen? <laughs> ja, ze doet het graag met vrouwen, like the way I do. <laughs> ja. Nou, we hadden het graag gedaan met haar, met Sonja Silva. Ja. Dit, uh, nee, uh, even een, een diepgaand gesprek. Hebben, maar dat uh, ja, gaat niet door. Nee, ze, ze, helaas, het is echt iets misgegaan. Want vanmiddag nog uh, uitgebreid gemeld met management. Is alles in kan en kruiken. Ja, alles is goed. Ze komt eraan. Acht uur vanavond is ze er, maar uh, helaas. We hebben er net even gebeld, kreeg uh, de kleine nog wel te horen. Maar het was allemaal aan de telefoon, want ze was thuis. En dus niet hier. En dat is jammer, want ik had graag met haar de reality check gedaan. Ja, dat is vast inderdaad altijd. Iemand die de gast is, uh, doet de reality check. Een beetje checken of ze nog in het, uh, in het leven staan. En nog weten wat de prijzen zijn in de supermarkt. Ik nee. zeg, uh, we gaan het toch doen. Ja. De Extra Weekend Reality Check. Maar uh, met wie dan eigenlijk? Ja, uh, met de Sonja lijkt me wel logisch dan ja. Okay. Nou, als je Sonja heet, sms <laughs> even naar 3333. Sonja S, dat zou helemaal mooi zijn. Ja. Maar de meeste Sonja's hebben een S, dus dat komt goed denk ik. Iedereen in principe toch? Lijkt mij wel. Het formaat verschilt alleen natuurlijk. Uh, dus mocht jij daaraan voldoen, mocht je in elk geval de voornaam Sonja hebben... Ja. Uh, Sms even naar 3333, de reality check. Maar allereerst... Ja, ik ga eventjes een paar dingen achter elkaar zetten. Die hebben iets met elkaar te maken. Uh, Stok, Eetken en Waterman. Ja. Beyoncé en Jay-Z. Ja. Cypress Hill. Ja. Eerst ja, even mee, hè. Ja hoor. Bluff. Ja. Robbie Williams. Ja. En Korn. Ik heb ze. Ja. Wat is hiermee? Nou, dat uh, die hebben iets met elkaar gemeen. Sterker nog, die zitten non-stop door elkaar in uh, Operation DJ Sandstorm. De mix die je elke week hoort bij Extra Weekend van DJ Sandstorm. Inderdaad. Deze zes platen ga je nu horen. 3SM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Ja, ja, ja. Love I wanna Operation DJ Sandstorm. Met, met alleen maar classics erin ook, hè? Precies, platen maar... van voor 2000. Precies. Maar je zit er midden in hè, de Classic Request Week hier op 3FM. Met platen van voor het jaar 2000. Vraag ze ook aan. Uh, straks nog de ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Maar eerst uh, rolt er een uh, fax uit het apparaat. Echt heet nieuws. Heet nieuws. Dit is een ingelaste nieuwsuitzending. Het is tien voor half tien. Met Martijn Muis en Bart Arends. Beginbericht. Zal ik hem doen? Ja. In overleg met elkaar hebben uh, de Jovink en de rest van de band besloten dat de tour, die 24 maart aanstaande begint, de laatste tour van Jovink zal zijn. Nee! Ja, dat is echt waar. Komt net binnen hier. Jovink gaat nokken. Nou ja, zeg. Dat is even heftig nieuws. Ja, de gezondheidsklachten zijn de enige reden tot dit besluit. Het is uh, jarenlang meer dan fulltime bezig zijn met uh, ambities... als muziek maken en het organiseren van evenementen. De zin klopt niet helemaal, maar het komt van de site. Hè. blijkt geen gezonde optie <lacht> meer te zijn voor de toekomst. <lacht> Goed, zullen we even bellen met een uh, Jovink? Ik vind, uh, hebben we een nummer? Ja, ik heb een nummer van Gijs. Gijs Jovink. Gijs Jovink. Ik zeg, uh, ik wil hier meer van weten. Echt het onderste uit de kan wil ik. Want uh, dit is wel even heftig nieuws, zeg, op deze vrijdagavond. Joving gaat er gewoon mee nokken. Even bellen met Gijs. Ja, ik denk op zich dat er wel meer mensen nu heel benieuwd zijn hoe dat allemaal... Uh, ja. gaat gelukkig over. Ik hoop dat hij opneemt ook. Ja, misschien zit hij nu nog midden in een optreden, want nu treden ze nog wel op. Dat zou kunnen inderdaad, ja. Kunnen we wellicht een reality check met hem doen? Is dat ja, een idee? Uh, dat is zo'n al ideeën. Ja. Als hij opneemt. Overigens heb ik ook een uh, Sonja... Uh, hallo, met Gijs. Hallo. Breng maar even naar de piep. Dag. Ja, Pieps zei de muis. Dat ja. gaat dus even niet lukken. Dat is jammer. Nou, heftig nieuws. Uh, nou tot, uh, tot zover dit, uh, dit uh, ingelaste nieuwsberichtje. Ja, precies. Uh, tot zover dit bericht. Nog een heel fijne avond. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Precies. Dat zeggen ze dan toch? Ja. Hey, uh, ik heb een, uh, een sms hier binnen van uh, uh, Sonja. Ja? Die dolgaat met onze reality check wil spelen. Nou, dat lijkt mij een goed plan. We bellen de, de Extra Weekend Reality Check. Hoe gewoon zijn ze gebleven? Kopen ze zelf hun melk? Of wordt dat gedaan door een personal assistant? Hallo? Hallo? Gebeurt <laughs> toch echt verdacht weinig? Dat is. Uh, telefooncentrale ligt eruit, hier zie ik. Op zoek naar een Sonja. En gaat niet over. De reality check die, uh, doen we elke week hier met een uh, bekende Nederlander. Maar die heeft uh, afgezegd: Sonja Silva in dit geval. We bellen even een andere, want er zijn een aantal die je hebt aangenomen. Er zit een Sonja B tussen. Die zegt: uh, Ik heet Sonja Bos. Silva betekent ook bos. Dat wist ik oh? ook niet. Dus ja, dat, dat schijnt te betekenen. In welke taal dan? Is het Spaans, Silva? Ik zou het niet weten. Het is klinkt er... wel, uh, wel Spaans, Ik ja. Ik weet het niet. Oh. En, uh, maar er zijn er meer die hebben. Oh, er zegt er nog eentje. Mijn achterbuurvrouw heet Sonja en het leuk is. Het is Sonja de dieetgoeroe. Oh, Sonja B. Sonja B. Sonja Bakker. Sonja Bakker. Ja, je zal dieetgoeroe zijn en Bakker heten. Goed, we zijn dus op zoek naar Sonja S. Hallo, Martin. Hi, met uh, Martijn en Bart van 3FM. Waarom? Nou, het was dat heel ging... gezellig. Ik vond het een leuk gesprek. Arrogant luisteraars en, uh, hebben. Was wij. dat die ene die Sonja S had ge-sms naar uh, 3333? Oké, okay, nou dat was toch een andere, hoor je dat? Toch iemand die even Het uh... lastig. Ik uh, zie zo snel 1 2 3. Nou ja, eentje Sonja S bel vooral nu eventjes 09091336 ja, en uh, dan doen we even de reality check met je. we hebben ook trouwens nog het uh, woord dat scoort wat we zo meteen uh, gaan spelen in het programma. Okay. En mocht je nou nog een classic request hebben, SMS het snel nog eventjes naar 3333. Uh, want dan kunnen we wellicht aan het einde van het uur even kijken wat we voor je kunnen doen. Dit gaan we nog even draaien natuurlijk en in het programma. iemand aan de telefoon nu. Hallo, met wie? Met Christian, goeiedag. Nee, dat moet je, je zeggen met Sonja. Met Sonja. Sonja. Met Sonja. Ja. Oh, met Sonja. Het klinkt heel goed. Nee, van. met Sonja natuurlijk. Ik heb dat net opgezet. Iets hoger hè? Fiets uh, hogere stemmen. Eh, even. Met Sonja, ik heb het tuipje net opgezet. Sonja! <laughs> Houd dit vast hè, hou dit vast. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, we hebben hier te maken met een uh, Sonja S dan, begrijp ik ook. Uh, ja, dat klopt. Nog iets hoger hè? Oeh, dat klopt. Yep, hallo. En even checken, uh, even checken hoe gewoon jij bent gebleven. De reality check. Even okay. een paar uh, producten uit de willekeurige supermarkt. En jij moet dan gokken wat het kost. Ja, uh, ja dat leek me goed. Je mag er maximaal 10% van af zitten. Dus uh, 10% omhoog en 10% eronder. Dat is goed. Oh, maar jee. daarbuiten, dat is, uh, dat is jammer. Rekenen op de radio. Ja, lastig. Uh, maar geef even het goede antwoord op de volgende vraag. Wat kost dan een zak koffiepads Dark? Dus geen gewone koffiepads, maar koffiepad dark. Eh, uh, 2,49. 2,49. Nou, dat lijkt me niet, hoor. Uh, oh. Nee, Dat is niet goed. Fout. Meer dan 10% eroverheen. Het was 1,99 euro. Oh. een hey, uh, biologische runder gehakt. 350 gram. Eh... Uh. 1,79. Ja precies, nog iets hoger hè. Uh, 1,89. Ik zou oh, nog iets steeds meer. No 1,99. Ja, nog, nog, nog hoger. 1,99. Nog iets hoger. 2,50. Nog, nee, nog hoger. Ja, uh, mijn god. Nog hoger. 2, nog hoger. Het is gewoon niet... Nee, nee, 3,47 euro. Je was er bijna nog iets hoger. Ja. Oh, oh, oh, oh. Ja. Ja. 350 gram biologisch runde gehakt. 3,47 euro. Oeh, dat is een Daar al snel voor. Per 100 gram. Nou, dat gaat lekker zo, hè? Ja, dat gaat helemaal niet goed. Twee fout. Kom je wel eens in de supermarkt, eigenlijk? Uh, nee, dat doet mijn vriendin Sonja altijd. <laughs> goed, ja. uh, de volgende dan. Uh, wat kost uh, een allesreiniger? Een uh, flacon allesreiniger. 1 liter. Flacon. Twee uh, Nee, man. Dat is een schoonmaakmiddel, hè? Dat is een hartstikke duur oh, spul. Oh, allesreiniger. Het is geen cola. Uh, 4,19. negentien. Oh. Nog één keer hoger zeggen? Nog uh, hoger, hè? 4,50. Nou. Ja, jammer. Oh. jammer weer. Dat wordt het niet. 7,49 euro. Zoveel. Ja. Ik ja, vind ook prijzig, hoor. Ja, ik, maar ik maak wij even schoon. Nou, dat zal inderdaad redelijk redenbaar zijn. Maar goed, dat, dat weet Sonja het ongetwijfeld beter, Oké. Okay. Hé, hey, nog even twee. en Dan ben je er doorheen. Uh, de zomer staat voor de deur. Dus we dachten aan perenijsjes. Twaalf mm. stuks. Zijn dan alle, echt voor de details, dan uh, 80 uh, milliliter per stuk. Uh, op hoeveel komen we dan ongeveer uit? 3,29. 3,29. 3,29. Yeah. Weg. Kijk even naar de kassa, juf. Nee. Dat is niet goed. Gaat uh, Lekker. Sonja, onder, uh, onder de 3 euro had het moeten zijn. 2,55 euro. En ik doe elke week de boodschappen. <laughs> ja, dat is uh, niet te horen. Nee, <laughs> nou, uh, de laatste dan. Nog uh, even, even een tussenstand. Hij heeft vier fout. Lijker. Makkelijker kan het niet. Cool. Nou, nul ja. punten sta je gewoon op, hè? Oh, maar. Nee, dan, dan gaan er vier punten van af. Dus dan sta je momenteel op vier. Min, vier. O, min vier. Dan uh, sta je op uh, een zevende plek in de reality check. Okay. Oh, je, een, voel... je kunt beter beroemd zijn. Nou, inderdaad. Het laatste dan, een mix voor appeltaart. 400 gram. Wat moet dat kosten, uh, Dat is een makkie. 2,19. <lacht> nou. <lacht> dat is een hele luxe <lacht> appeltaart dan. Ja, dat is goed. Koop ook, vind ik trouwens. Oh, kijk eens aan. Nee, maar de, wat die prijs die hier staat. 75 eurocent, dat is hartstikke goedkoop. Huh? Ja. 75 eurocent, ja. ja. Ja, maar dat is zonder appels, melk, eieren. Ja. ja, maar we zijn de mix voor appeltaart, nee, ja, niet mix met appeltaart. He. Ik had de appeltaart inclusief gerekend. Oh, nee, dat doe je fout dan. Hè? Ja, dan houdt het op. Nou, zelfs dan, dan had je er overheen gezeten. Dan, eh, nee, helaas. Min vijf. <laughs> Gefeliciteerd. Sonja, uh, wat was je achternaam ook alweer? Eh, uh, Sonja Kopolsen. Nee. <laughs> uh, nee, uh, Bakker. Nee, nee, hoe heet het ook weer? Silva. Silva. Ja, dat is hem. Ja, precies. Sonja Silva, min 5. Nou. Helaas. Zal we zo blij mee zijn. Oh. <laughs> ik zeg, succes met de boodschappen. Oké, okay, dankjewel. Ik zal nog even banksaldo doornemen met je vriendin als ik jou was. <laughs> ja. Pas Hoi. Op. Is a preference for the habitual voyeur of what is known as. Right. A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as. Right. John's got brewers' crude, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Right. Who's that gut-laught marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people.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 You know? And it's not about you joggers to go round.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 Door Patrick via 3fm.nl. Agda en de Munich en niet of nooit geweest. En een plaatje aanvragen, daar kan! Het is het tijd voor half tien. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. De request. request. request. En je mag een plaatje aanvragen. Via de telefoon 0909-1336 en dan gaan wij kijken. Ja, het kan een week lang trouwens drie of een Classic uh, Request zitten ja. we middenin. Dus het moet wel een Classic zijn in plaats van voor 2000. Precies, dat is de enige restrictie. Dat is belangrijk. Ik zit even te checken via de sms wat er allemaal binnenkomt. Een aantal mensen hebben al een leuke suggestie gedaan. Nathalie en Brullian. maar Thorn wil ze horen. Op het randje volgens mij. Uh, even kijken hoor, wat komt er nog meer binnen? Heb je misschien ook voor mij uh, When the Rain Begins to Fall? Ja. Van Pia Zadora. Zo, inderdaad. Nou. En oh... Hebben jullie misschien de... Uh, de nieuwste van Wiebi die komt hier nog binnen. Ook mooi. Oh wacht. Daar kan ik misschien wellicht mee helpen. Doe even klein... Wacht even. Ja, we doen even een ingelaste request tussendoor. Voor. voor alle mensen die heel graag Wiebi niet willen horen... en denken, waarom wordt het nooit gedraaid op de fm Nou, ik heb... Uh, we hebben die piano hier staan natuurlijk. Dus ik dacht... Wacht even hoor. Het is bij Wiebi altijd de bedoeling... Uh, zoveel mogelijk toetsen binnen één seconde. Dat lijkt het snel op zo. Wacht even hoor. Doe even een... Uh... Zo. Wat kost jij hier op een avond? Uh, ja, wat je ervoor over hebt, joh. Is het dan ook per, per noot of? Uh... Doe maar een Mickey Mouse pop of zo, vind ik het oh. voldoende. Ja. Okay. Even naar de telefoon dan. Uh, Goedenavond met wie? Hallo, met wie? Met Mark. Mark! Alweer! Ja. ja! hoor. Oh, nog een keer. Mark! Over oh, nu voor een de keer tweede keer. keer. Mark. Mark! Ik vind het ja, genoeg nou zo. Is het wel genoeg. Zeg, wat wil je horen? Uh, moments of whatnots, girls. girls. Kan je het nog één keer halen? Ik Moments en whatnots, uh, girls. Popkennis.nl, parate popkennis.nl. Ik schrijf het fonetisch op. <laughs> Ik ken die hele plaat niet, joh. Ja, jawel, joh. die ken je echt wel. Zing even een stukje. Ja. Girls, I love the way they love... Uh... Ja, wat oh, gaat dat eigenlijk? Ik, mijn ja. Engels is echt zo tof. Als jij het al niet weet... Ja, maar jullie weten het wel. Ik ken hem echt niet, joh. Is het een, oh. dans, is het een dansplaat of niet? En jullie hebben die computer daar te staan. Goed. Ja. Ja. ja? Uh, een hele, mooi, hele mooie tekst die altijd past. We en lopen, we zullen kijken. Ja, en we lopen net een tunnel in. Ja, dag. Hey, groetjes. Met Martijn en Bart. Goedenavond. Hallo? Ja, hallo. Ja, met wie? Bij Hey Roy. Roy. Ja, hey Bart, dat is langer mee, joh. Ja, oh god, dat is die ADAD, AD, Roy. Goedenavond. Ja, wacht Bart. Dat. Ik vond het gezellig. Hoi, hoi. <laughs> ja, ja Roy. volgende keer. Hoi. Ja, volgende ja. ja. Hallo. Hallo met Rob. Rob. Goedenavond, Rob. Hoi, hoi. Zek, als, jullie, uh, als jullie op zoek zijn naar iets van Wiebe Suria... die kun je hem ook altijd nog met direct draaien. Dat is waar, maar dat is niet van voor 2000, hè? <laughs> nee, dat klopt. Uh, als, ik zou graag iets van voor 2000 willen hebben... en uh, volgens mij zijn er genoeg platen van Jamiroquai die van voor 2000 komen. Oh, dat komen. vind ik wel even te gek. Ja. Trouwens, heftig nieuws over Jamiroquai, want hij heeft gezegd ermee te stoppen. God, ja, Jovink, ja vind ik denk dat al het is de idee, het. Zijn, hè? Ja, Het is echt een treurige avond. Jovink en Jamiroquai. Ja. Van alle bands van de J die stoppen ermee. Zo. Nou, er is dat? Maar welke dan van... Ehm, um, even kijken. Uh, Cosmic Girl? Cosmic Girl, vind ik een prima suggestie. Dankjewel. Dankjewel. Met Martijn en Bart, hallo. Hey, met Ari. Hey, hallo. Hallo. Zeg het maar. Ehm, ik wil ook een nummer doen. Lou Reed, Perfect Day. Perfect Day. Wow. Ja. Dat is een mooie plaat. Lou Reed. En uh, wil je dan echt het origineel van Lou Reed, of uh, nou, dat samenwerkingsverband tussen alle grote artiesten die uh, dat liedje hebben gecoverd met elkaar? Uh, ja, dit is ook wel leuk, maar is dit van is ook. Van Reef, is het, uh, nou, dat, dat had ik dan volledig in jullie al. Oh. Nou prima, dankjewel hè. Ja, dankjewel. En naar de volgende dan. Ja. Wie is dit? Met Hans. Huh? Hans. Hans? Ja, Hans. Hey, ik wou heel graag uh, de Fan van, uh, van Criminals met Scooby Snack. Oh. Ook lekker hoor. Van ja, hè? Goeie, goeie oude kraken. Oké, okay, dus we hebben nu uh, we hebben nu. Uh, ja, oh, sorry, ik heb het bijgehouden. Lou Reed, Perfect ja. Day zat ook tussen. Uh, Born Sleepy zat er tussen. En wat hadden we nog meer? Um, ook uh, kwam nog eventjes binnen. Dat was ook wel even een uh, hele fijne. Uh, Born Sleepy. En de World zit er ook tussen. En een toepak kwam nog binnen. Gaan we een keuze maken dan? Zo, nu al doen we er nog. We pakken er nog twee. Ah, Oké. Okay. Met Martijn en Bart, hallo? Hallo? Hallo. Oh. Hallo met Gerard German? Ja, hallo. Ja, hallo. Nou, nou oké, okay, ja. voor, voor, voor deze ene keer dan. Ja, oké, okay, even met de achternaam. Gerard German! <laughs> Hoe is hij dan? Ja, drukje. en met jullie? Nou ja, we zitten midden in het programma. Oké, okay, gelukkig. Je zitten op zoek ja. naar een request van voor 2000, dus doe je ding. Nou, Barry White. My first, my last, my everything. Barry White. Wauw. Yeah, baby. Ja, altijd lekker. Ja. Yeah. Oké, okay, staat genoteerd. En okay, dan dankjewel. naar uh, de laatste beller: Ja. Hallo, hallo met z'n Hallo, hallo, Robin hier. Robin, Goeie maar even we de vorige beller even blijven. Want we kunnen even een stukje van Barry White doen. Even oh. voor de achtergrond gewoon gelijk. Heerlijk. Oh, oh. Oh oh. Yeah. altijd lekker. Och. Eh, wat mag het voor jou zijn? Heel uh, Gang, Rappers die Light. Oeh. Dit wordt echt heel moeilijk, hoor. Het Wordt lastig, om ja. Om nu een keuze te gaan maken. Het nou, nee, is niet heel moeilijk, gewoon die laatste. <laughs> ja. ja. <laughs> Dat zou ik ook zeggen, als ik jou was. Maar wij bepalen het niet, hè? Nee, we nee. hebben hier een extra weekend speciaal over het papier heen gaan. Papiertje en, en uh, een machientje en bepaalt wat het wordt, apparaat. Nou, maar dat ik niet. de laatste. Lijkt me een heel goed plan. Uh, we gaan het apparaat nu starten, ja? Ja, we gaan het apparaat nu starten. Ja, daar gaat ie. Gaat het worden? Gaat het worden? Niet. Ja! En het is geworden. The Fun Loving Criminals! Oh, Oké. Okay. Ben je ook een beetje blij mee? Hallo? Ben Een beetje blij mee? Dat je er blij mee bent? Ja, goed. Ik ben, ik ben er blij mee. Hey goed. We gaan hem voor je draaien. Weet hey, hey, je toevallig in een snackbar. Nee, stiekem niet. Jammer. We al wel trek hebben in een paar Scooby snacks. Is wel een drummer man. Uh, Bart, kun je even een drummer doen? voldoen. Even voor de foutste grap. Ja. ja. Foutste grap. van vanavond. Oh. Ja, de fun loving criminals. Everybody, we're calling the robbery. I love you fucking pigs, moans. And I'll execute every motherfucking last one of you. We out out throughout the bank We got see outside, count a full pack And everything's cool and everything's smooth. Hey, hate smooth. I walk into the teller, I give her the letter She gives me the loot. the it up lips And a wink that I found cute And I said, baby, baby, baby Is there some karmic G-love thing happening here, baby, or what? By that time I thought with the knife said, it's time to blow, you know So out the door we go, back to the ride.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 blij gemaakt met Garbage. Zij voegde deze plaats namelijk aan via 3FM.nl. die Shirley Manson, dat is wel echt een heel apart verhaal... want ik vind dat er hele toffe dingen tussen zitten van, van Garbage. Goed werk. En zij heeft alleen zelf gezegd... Het ultieme liedje hebben we nog steeds niet geschreven. Oh. Nee. Ze vinden het nog steeds dat werk wat ze in ieder geval heeft gedaan, dat is nog niet ultiem. En uh, ze heeft ooit gezegd, waarschijnlijk gaat het nooit komen. Oh. Dat is een beetje bescheiden. Ik vind het best goed, goed spul. Ja, dit is een lekker liedje, ja. Ja, toch? Ja. In ieder geval een lekkere 3FM uh, classic. En uh, heb je nou zelf ook een classic dat je denkt van hey, verdamme, die had ik net willen aanvragen of die moet gedraaid worden. Die mogelijkheid is er. We hebben namelijk uh, een speciale site in het leven groepen. Het is simpelweg 3fm.nl. En daar kun je onder andere ook stemmen gedurende deze hele week. Op Jouw favoriete 3FM Classic. En volgende week vrijdag? Ja, precies. Dan gaan we hem uitzenden. De top 100 van alle klassiekers achter elkaar. En uh, jij mag bepalen hoe die lijst eruit komt te zien en wat er op een komt. Uh, 3FM.nl, daar kun je dus stemmen. Volgende week vrijdag vanaf 9 uur s ochtends is dat. Voor de duidelijkheid, dat moet dan dus een plaats zijn voor, uh, van voor 2000. Ja, de request, ik heb nu uh, Martijn, ja? dat is voor mij wel iets van voor 2000. Wat dan? Heb jij uh, lang zal die leven? Wie is dat eigenlijk? Wie heeft dat ooit geschreven? Dat Ook heb ik, Mozart? Dat, of, uh? dat heb ik laatst ergens gelezen. Echt waar? Maar dat is uh, volgens mij uh, ja, in Amerika. Daar uh, uh, schijnen twee vrouwen te wonen, die zijn uh, tweeling. Ja? Dus uh, zussen van elkaar. Um, of ze nog leven, weet ik niet. Maar die schijnen dat ooit uh, geschreven te hebben... en daar ook gewoon serieus... elke Graf, maand weer uh, ja, een leuk afschrift voor te krijgen. Hoeveel of, of jaardagen zijn er in de wereld in een jaar? Nou, ik denk toch nou, de wel, de wel? snel uh, ja, ja. zo'n zo uh, 5, 6 miljard of zo. Holy shit. Ja, dat tikt lekker aan dan, hè? Maar mag ik die plaat, kan je die even opzoeken? Want uh, uh, ja. ik heb een hele goede reden. Ik denk dat je hem al aanvoelt komen. Nou, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Uh, ik denk dat ik hem doorga even kan. ook. Staat hij klaar, ja? Ja, komt hij? Oké. Okay. Belangrijk namelijk... Even niet aan toegekomen, maar Martijn Muis, andere presentator van dit programma, is jarig geweest. Lang zal die leven, lang zal die leven, en lang zal die leven in de glorie. Ja, ja. In de glorie. Ja, ja, ja, ja, ja. In de glorie. En Martijn, hoe oud ben je nou geworden en wanneer nee, was je jarig? Uh, dat was gisteren en Het is altijd leuk als mensen een dag te laat gaan zingen. hallo, uh, ja, ben... zeg. <laughs> ik, ja, ja, ja, ja. ik was twee maartjarig. Heb jij eigenlijk al gezongen? Oh. Uh... Uh, lang zal die, die leven, lang zal die leven. Le De rest ken je wel, hè? Ja, ik ken niet. Uh, ik ben 25 geworden. Zo, ai. Ja. En jij? Ja. Nou? Wat denk je? Uh, nou, dan moet je altijd laag inzetten. Kijk er heel lief bij. Ja. Ik zeg uh, dat je 17 bent geworden. Ja, dank je wel. Klap was voor jou. Ik zeg 29. 29 alweer. Ja, lekker het, hoor. Volgend jaar. Dan ben ik echt ook niet. Dan ben ik weken voor mijn verjaardag en weken na mijn verjaardag niet aanwezig. <lacht> Want waar krijg je daar de over? zeg je 30 ste Dat is even een pijnlijke ja, leeftijd. Dan kom je erin, hè? Dan zit je in de midden in de 30 ers Ik zit er nu al tegenaan, te ik, inderdaad, ja. Weet je trouwens wat ik voor mijn verjaardag heb gekregen van mijn liefje? Nee. <lacht> echt ook weer zo treurig. Een crème tegen mijn wallen. Echt? is <lacht> ja, echt. Weet je trouwens, heb je het nodig? Nou, nee, ik, maak, wel mee? ik maak elke dag, of beter gezegd elke nacht een programma. Daar krijg je wallen van, hoor. Dat is ook weer wallen. Dus dan is de link snel gelegd. Dus oh. ik kreeg gewoon een crème oh. tegen wallen. Uh, nou, smeer het eens op. Ik ben heel benieuwd of het verschil maakt. Nou, ik ben inderdaad ook heel benieuwd, okay. ja. Hé, hey, trouwens, er komt zojuist een mailtje binnen... van iemand die zegt dat de melodie van Happy Birthday... Was, uh, is geschreven inderdaad door twee Amerikaanse zusters. Okay. Patty Hill en Mildred J. Hill. Ja. In 1893. Oh, dat is alweer even een tijdje geleden. Dus ik denk dat zij in ieder geval het geld niet meer krijgen, zo nee, direct. Maar wellicht de erfgenamen dan. Tja, Misschien kan ik nog één keer te draaien. Dan hebben ze, kunnen ze weer wat kattenbokken ja. kopen. Is deze, dan is deze officieel voor mij, toch? Ja. dan Zal ik dan even gaan zingen? Ja, twee maand was ik jarig en er wordt nu nog volgende gezongen. Lang zal die, die leven, lang zal die leven, lang zal die, die leven in de gloed. Vraag ik me trouwens ook af. Krijgen ze nou per hoera ook extra? Ja. ja. ja. Vandaar dat die drie hoera's zijn hiervoor natuurlijk. Ja. Ik snap hem ineens. Ja. Het is trouwens opvallend, want heel veel disjockeys zijn uh, jarig in de maand maart. Is dat zo? Ja, Michiel Veen staat er ook. Oh, ja. Die was van de week ook jarig. <lacht> nee, dat nou is echt genoeg. Ja, dat is het genoeg. <lacht> zeg, trouwens al meteen in de, dit programma. Het woord dat scoort. Maar eerst nog even een request. Echt uh, bijzonder vaak aangevraagd. Uh, Sympathy for the devil. Heel veel uh, mensen uh, vinden dat een heel sympathiek plaatje van de Rolling Stones. Even nog terugkomen op mijn verjaardag. Want ja. ik ben al het huis ontvlucht. Ik dacht, ik, wilde al, ik wil al die visite niet op mijn dak. Uh, hoe ontkom Zijn we ik daar aan? we ook of niet? Ik heb geen idee. Ik was oh, er niet. <laughs> Ik weet niet, misschien, Heel goed. misschien stonden ze voor de deur, maar wel voor een uh, dichte deur dan. Ja. Ik was bij een concert van de Waterboys. Kan ik echt iedereen aanraden. Gewoon op je eigen verjaardag naar een concert gaan. Nou, we moeten wel een concert zijn. Ja, maar ja. nou, dit was er ook in de Oosterpoort. En wat opvallend was, de zanger van die band, Mike Scott... die lijkt echt verdacht veel op Mick Jagger. Oké. Okay. Zelfde moves, zelfde back. Iets andere stem, dat dan weer wel. Ik voel een Link aankomen. Ja, de Rolling Stones, hè. Sympathy for the Devil is dit. Allow me to introduce myself. I'm a man.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 a time for a change killed the soul trein voor ons beiden gaan we weer naar huis. Extra weekend is dan klaar. En uh, Rolling Stone Sympathy voor de Devils was de ene laatste plaat... die we draaiden in dit, uh, in dit programma. Nou, de laatste plaat, dat wordt ook dat even een beetje even een uitsmijtert, hoor. Echt een classic, mag ook alleen maar in zo'n classic week natuurlijk. Ja, en een classic, het is, kunnen we niet omheen. Maar zo Zometeen inderdaad. Eerst... Het woord, het woord, Het woord, dat scoort. Het woord, dat scoort. Ik krijg een uh, zinnetje te horen uh, over een enkele seconde. En dat is een zinnetje van een bekende Nederlander. waar ik verklap alvast omdat we de, plaat, de laatste plaat helemaal willen draaien. omdat het André Hazes is. Nou ja. Nee, maar dat is de bedoeling. Oh, het gaat om het woord, hè? Oh. En het is de bedoeling dat het woord geraden wordt. wat ja. uh, in de zin weggepiept is. Dan is het woord ook heel makkelijk volgens mij. Nee, nou nee. Nou, even nou, oh, ja. naar de opgave luisteren. Ja. Als ik mijn bed uitkom, dat is een vaste gegeven. Dan, uh, ja. ja. dan. krijg ik mijn Ja. Als ik mijn bed dat kom, dan krijg ik mijn. Ja. Nou, wat zegt hij in vredesnaam? Als je het weet, 0909-1336. Als ik met bed uitkom. dan neem ik een. ja, nou ja, ik denk dat het op zich een inkoper is. maar. de inkoper is niet het antwoord, dat kan ik alvast uh, verklappen. 0909-1336. Voor, uh, voor het juiste antwoord, een CD en DVD pakketje staat op het programma. Goedenavond, met wie? Goedenavond, met Danny! Oh, hey. Zeg het ja, maar! We weer. Uh, vertel het maar, wat denk je dat het woord is? Dat is weggepukt. En oedol. <laughs> oedol. Uh, nee, shit. dat is niet goed. Jammer. Bedankt voor het bellen. <laughs> met Martijn, goedenavond. Goedenavond, met Rob. Hey, Rob. Welk woord is er weggepiept? Uh, ontbijt. Ontbijt. Uh. Ook is niet goed, helaas. Niet goed. En nog even de opgave. Als ik me op bed kom, dat is een vastgegeven... Dan, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik nee. zit nee, nee. nee, nee. nee, nee. oh. ja, Dat was het antwoord, gek. Ja, Heb je gehoord? Ik wil Charlie Lono eens even dan helemaal te checken even. Oh ja, precies. Uh, nou, dan moet nu het antwoord komen. Kopje thee, zei die. Ja, dat hallo? is het antwoord. Met wie? Hallo? Wat ja, is hallo. Je zit midden in een programma. Wie? Nee. <laughs> oh, god. Drieven met Bart en Martijn. Goedenavond. Hallo? Wat is het antwoord? Het antwoord is T, hè, zeg maar. Oh, ik denk een biertje. Nee! Oh, goed! <laughs> nee. Dit gaat wat allemaal wat van, de van de tijd van Charlie Nodos en de... met dat af, hè? Ja, nou, dan drie vermelden we met Bart en Martijn. Wat is het antwoord? Op je tijd. Ja! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Helemaal goed, man. Ah. Goed, wel. dankjewel, hè. Dag! Daag. Dag! Niet? Nee, maar ik ga dit weekend proberen. Dat is heel makkelijk. Je laat je blijkt, blijkt de tenen van je van je, je op de grond staan... Ja. en je hakken beweeg je er omheen. Okay, ik, ga, ik ga het nu proberen. Dus de tenen op de grond en de ja. hakken eromheen bewegen... met je knietjes ervoor en... Oh, ja, simpel. Ga best aardig, toch? Simpel. En dan doe je alsof je wat billetjes in de bek gooit... en dan met je voorhoofd tegen je hand aan. Ik ga het hele weekend hakken. Hopfee! Zeg, uh, fijn weekend hè. Je fijn weekend. We doen dit weekend. Hey, het wordt er vijf weekend, dat heb je al beloofd. Oh, ja. Ik ga richting Eindhoven. Of ik ga programma doen met alleen maar uh, mega top 50 nummer oh, nee. 1 hits. Ah, dat is leuk. Ik ga slapen bij Johan Flemmix. Oh god, ja. ja. Maak je goede opnames? Nou, dat uh, weet ik niet. Je maakt audio-opnames, maar laat ook wat video-opnames. Kunnen we ook eventjes zien of je de spoken werkelijk leven daar. Zolang Johan zijn bek houdt uh, worden het goede opnames, denk ik. Wil je het uitzenden? Uh, aanstaande maandag, precies. Is dat, dat, is dat in ieder geval al dicht trouwens? Nee. Wordt het uitgezonden? Wordt het uitgezonden, ja. vooral in de staat er aan zie ik. Ik ben Yvonne van den Berg, projectleider van het Filiswaerke-gelegenheidsplan. Goed voorbeeld nummer 656. Elk jaar doen circa 250 werkzoekenden van verschillende culturen... bij ons werkervaring op. De deelnemers leren niet alleen het vak... ze leren ook met mensen van verschillende culturen te werken. Een formule die vorig jaar driekwart van de deelnemers... een vaste baan opleverde. Goed voor hen en goed voor ons. Weet jij ook een goed voorbeeld van positieve interactie... tussen verschillende culturen? Geef het dan op n.nl. Een initiatief van verschillende mensen... Vergroot je kans met de speciale actie van d Met een streepje tussen de d's. We hebben een nieuwe autoverzekering met de unieke Univee Bonus Opbouwbeschermer. Ja. Daarmee blijf je ook na één aanrijding nog een claimkorting opbouwen. Dus? Nou, dus meer korting voor onze klanten en minder winst voor ons. O, wat een prachtig product. Bij Univee, de verzekeraar zonder winstoogmerk, zijn we altijd op zoek naar het meeste voordeel voor onze leden. Dus ook als het om autoverzekeringen gaat. Kijk op univee.nl of kom eens langs. Univé, daar plukt u de vruchten van. Riet en Greet, jullie zijn overgesteld...